Ja. Oh, goedemorgen mevrouw. Zou ik meneer Westerman even kunnen spreken, meneer George Westerman? Het spreekt mevrouw Westerman, Heb ik dat goed? Waar gaat het over? <laughs> dat weet u niet, hè? Daar hebt u geen idee van. Ach meneer, alsjeblieft. Ik heb geweldig we... goed nieuws voor u. Dit is een gouden dag in het leven van de familie Westerman. Mag ik de eerste zijn om u geluk te wensen? Haal uw voet van die drempel af. Oh, maar ik wil u niets aansmeren. Nee, niks hoor. Geen sprake van. Ik kom hier, mevrouw Westman, namens het Ruimte-era-reisbureau Kosmos. Oh, toch? Inderdaad, het Ruimte-era-reisbureau Kosmos. Om die heeft een man ermee te maken. Tja, wat ik er te zeggen heb, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel aan een derde mag overbrengen. Maar goed, man en vrouw zitten slot één en wie ben ik? Wilt op... u alstublieft weggaan, meneer? Ja, het spijt me, maar ik moet echt uw man even spreken. Dat zou u dan niet meer verhalen, want hij zit in Amerika. Wat? Uw neus blijkbaar geen krant, meneer. Mooney, Mooney van het Ruimte-era-reisbureau Kosmos. Hij is gisteren vertrokken met een handelsdelegatie. Nee, toch? Dat treft dan op bijzonder slecht. Wat moet ik nu in vredes aan beginnen? Over drie weken terugkomen, als u denkt dat het nodig is. Maar mevrouw lief, ik heb een paar gegevens over en een foto. Ik moet er een verhaal voor de krant hebben. Hm, maar... Over George? Ach, eh, ik zal het u maar zeggen, in vertrouwen. Hij heeft gewonnen. Wat bedoelt u? De eerste prijs toch wel? Shit, die ben ik klaar. En dan is de onbetwiste winnaar van onze Ruimte-Era-Cosmos-prijsvraag. Ik, ik, ik, ik wist helemaal niet. Heeft u er nooit iets van gezegd? Zo, het heeft dus iets gewonnen. Een vakantiereis naar de Bahama's voor twee personen. Oh, okay. eh, Komt u dan maar even binnen. Ja. <klaars> Gaat u even zitten. Dank u. Uh, als het kan, zou ik graag een paar gegevens van u willen hebben... ...en dan een aardige foto van u met een gelukkige glimlach. <klaars> ik neem aan dat u gelukkig bent, mevrouw Westman. Mag ik vragen hoe lang u getrouwd bent? Goed, een pijnlijke vraag. Iets van 14 jaar, denk ik. Mijn ouders waren in de tijd nogal anders te boven van. U begrijpt een kerntenlein. Oh. Kerntenlein. Oh ja, ja, ja. Maar beste man, het lijkt wel of u nooit van ons gehoord hebt. Ach, maar natuurlijk, heel bekend, kerntenlein, ja. Het technische apparatuur en zo, hè? De firma voor technische apparatuur. De ja, helft ja. bij ons in dienst. Rookt u? Nee, dank u wel. George zit op de tekenafdeling, heel gewoon. Ik heb hem leren kennen op een kerstbal. Mijn vader was erg democratisch voor die tijd. En wij meisjes moesten en zouden ieder jaar naar het feest en dansen met het personeel. aardig toch? Oh, behalve voor ons. Ik geloof dat het personeel het wel waardeerde. George struikelde over mijn voeten toen hij de Bossa Nova probeerde te dansen. Ik kon nog dat ontstellende accent van hem toen hij zich verontschuldigde. Ik dacht ook nog dat kostuum van je moet kort geleden nog iemand anders gedragen hebben. Maar hij zag er wel knap uit. Ach, mevrouw, liefde kent geen hinderpalen. Uh, geloof ik tenminste. O, ik zag die uit dat er iets in me zat. Ik ben geen snop, meneer Moeni, en ik ga niet op het duidelijk af. Ja, dat is Heel lang geleden. Ja, ja. Die ware romance, als ik het zo nee, mag. Ik mijn vader bij een aardverlamming van kreeg. Ik heb uren met de oude heer moeten praten, maar tenslotte moest hij wel aangeloven. En ik gaf ons een toelage van 4000 pond. En sindsdien leefde u samen nog lang en gelukkig. Och ja, ik <laughs> leefde sindsdien. Dat wel, meneer. Of het nou allemaal zo'n succes was. Oh, juist, uh, wist u eigenlijk wel dat uw man meedeed aan prijsvragen? Nee, maar niet dat het me verbaast, hij gokt ook vaak, heeft zo'n dwaas idee, nog eens met een heleboel geld thuis tot komen. <laughs> heeft u wel eens iets gewonnen? Huh, oh, uh, moet u me even excuseer. Ja, natuurlijk. Uh, goedemorgen. Oh, goedemorgen mevrouw, ik zie soms een zekere meneer Moon? Rosie! Rosie? Rosie, mag ik even voorstellen, uh, dit is juffrouw Elliot, een van onze secretaressen, en Rosie, dit is de echtgenote van de gelukkige winnaar. Hoe maakt u het? Oh, ik ben bang dat u mijn bezoek niet zo erg plezierig zult vinden. Ja, ik heb slecht nieuws. Er is een grootste kon van hierheen gekomen. Nou, niet zo zit. kijken, juffrouw Elliot. U moet de stemming hier niet bederven, hoor. Wat hoor, meneer Mooney, Er is iets niet in orde. Wat? Er is een vergissing in het spel. Wel, nee. Meneer Westerman is in Amerika en het treft alleen een beetje ongelukkig. Maar de nodige gegevens heb ik ondertussen al van zijn charmante echtgenoot gekregen. Maar ik heb net zijn formulier nagezien. Hier, kijk toe dan. Waar? Oh. Oh, alle mensen nog aan toe, dat is een lelijke tegenvaller. Waar hebt u het over? Mevrouw Westerman, is een man lid van de ruimte-era Cosmos Geen idee, hoezo? Nou, het spijt me verschrikkelijk, maar afgaande op dit formulier is hij het niet. Er staat namelijk geen lidmaatschapsnummer vermeld. Ik heb het kaartsysteem nog nagezien, maar daar komt de naam ook niet voor. En de prijsvraag stond alleen open voor clubleden. Gilt u zeggen dat die stomme ezel de bloedrif verknoeid heeft door eens ezel papiertje behoorlijk katoen? De voorwaarden staan er toch duidelijk bij. De kleine lettertjes ongevraagd. Ik vrees dat we man nu moeten disqualificeren. En ik kan u alleen maar excuses aanbieden voor de last die we u bezorgd hebben. Wat een teleurstelling voor u zo man. Ja, hou daar dan maar eens over op, zeg. Nou, dan moet u eens goed luisteren. U drinkt mijn huis binnen. U vertelt me dat mijn man die prijsvraag heeft gewonnen. Ja, ik dacht dat, zin... dat dat zo was. U kunt mij niet verwijten, mevrouw Westerman. het is me alleen ontgaan dat er geen lidmaatschap is Maar de net zo'n klunzige kip zonder kop als mijn man. En dat wil ik zeggen. Dat geef ik op een briefje. Ah, toen nou Het is u toch niet zo over stuur. En wie weet vinden we nog wel een oplossing. Zo? Ik zie echt niet in hoe. Nou, kijk. Uh, er is niemand die weet dat meneer Westerman geen lid was van de club. Behalve ik. Het lijkt misschien niet helemaal in de haak, maar als u nu de contributie betaalt, dan uh, kan ik het antedateren. Nee, nee ik, ik, niks ik ben niet van plan. Nee, Ik zou het toch niet toestaan. Het is onwettig. Maar het is een teleurstelling voor mevrouw En Niemand verliest er toch iets bij. En zo zouden de man toch de eerste prijs kunnen houden. Een vakantiereis ja, naar de ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat. Ik dat weet sta verbaasd over u, juffrouw Arie, Er is geen kwestie van. Waarom niet? Omdat de voorwaarden heel duidelijk zijn, mevrouw, als iemand geen lid is. Maar als ik nou die contributie betaal, dan is mijn man toch lid? Het spijt me, maar nee, het zal niet gaan. Het doe nou, meneer, niet. En als ik u niet attent had gemaakt op de formulier, dan zou u het zelfs niet eens weten. Nee, dat is zo. Nou, u kunt toch doen alsof u het niet weet? Uh, hoeveel is die contributie? 25 pond. Oh, zo, zo. Nou, dat, dat is nogal wat, hè? Ja, onze club is heel exclusief, mevrouw Westerman. En u, als een Carrington Lane, u moet toch op prijs stellen dat we niet zomaar iedereen toelaten? Ja, die vakantie kost in feite zo'n 900 pond. Uh, nee, nee, wacht even. Geen cheque, alstublieft. Oh, u, u wilt contant? Maar mevrouw, een cheque heeft een datum. Ik neem zo wel een groot risico, maar als het over de bank moet. Ja, wat zouden ze kunnen nagaan? Ah, goed, goed, goed dan. Mm, 25 pond. Uh, ja. Ik neem aan dat ik geen klitantje krijg, meneer Mooney. <laughs> maar mevrouw, lief, het is toch uitgesloten onder deze omstandigheden. Ja. Ja. Kom, ik moet weer naar kantoor het kaartsysteem bijwerken. Dag mevrouw Westerman. ik wens u een fijne vakantie. Morgenochtend hoort u wel van me. En maak u geen zorgen hoor, ik maak alles in orde. Onze eerste prijs zou niet naar een charmantere vrouw kunnen gaan. gelukt, gelukt, het is gelukt, nee! Twee van vijf, één van tien en de rest pijn geld. Help voor jou, goed. Ja, ik geloof dat we bij de volgende best 35 pond kunnen vragen. Nee, niks hoor, geen sprake van. Last van schuld gevoelens, vind je? Nou, niet bepaald, dat kan wel, je. Je moet het geluk niet tarten. Hoe lang duurt het, denk je? Mijn eerste eerst erachter komt er. Oh, nou nog even? Ja, tenzij die troep naar Amerika telefoneert en ik bed dat ze daar te gierig voor is. Nou, kom eruit. Nog Ja, natuurlijk! Hier, in dezelfde stad? Waarom niet? Je kunt op zijn minst zes adressen afwerken voor je iemand de lucht van krijgt. Bovendien, ik heb mijn huiswerk niet voor niets gedaan. Oh, hier, mevrouw Geraldine de Brie. En haar man? Is weg, op concertreis. Geen vuiltje aan de lucht. Kom in. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik wil er niet onaardig zijn. En ik zeg ook natuurlijk niet dat u een leugenaar bent. Het is alleen zo, zo onwaarschijnlijk. Michael een prijsvraag gewonnen. Maar... Ja, ja. Twee weken naar de Bahama's, mevrouw. Oh. <laughs> het overvalt u zeker, hè? Mijn man is weg, ziet u, Hij is weggegaan. Oh, dat is nu jammer. Maar hoe dan ook, ik denk vast wel dat u mee aan de nodige gegevens kunt helpen. Nee, ik heb er niets mee te maken, heus niet. Maar u bent dus een echtgenote, mevrouw de Brie. En het aanbod van onze nu of nooit reis, geldt voor een gelukkig paar. Dat wil zeggen dat u meegaat. Dus, jammer lang bent u getrouwd? dat enig verschil? Voor de, de, de, de eindertslag? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel voor een huwelijk. Bent u getrouwd? Uh, nee, maar het gaat om u, mevrouw de Brie. Kleine persoonlijke dingen. Oh, juist. Nou? Ik was 17. Ik kan het niet uitrekenen. Moet dat dan? Wat? Wanneer dat was? Hoe lang geleden? <laughs> u bent nog niet zo erg oud als ik dat zeg, mag. Ik ben 22, geloof ik. Ik was een van zijn leerlingen. We waren met zijn zevenen en de hele klas vond hem geweldig. Hij speelde prachtig en daardoor besefte je dat je zelf eigenlijk helemaal niet kon spelen. Ziet u, pap zijn mam zei dat ik talent had, dat ik zeker de top zou bereiken. Maar als Michael speelde, dan wist je dat dat niet zo was. Nou, kom nou je je niet zo min doen als uzelf. U bent vast een heel stuk jonger dan een man. Ja, hij is 47. Gek, hè? Zijn leeftijd weet ik wel. Ik weet het precies omdat hij 10 augustus 48 wordt. Zijn verjaardagscadeautje. We hoeven ergens verstond. dat vind ik leuks, hè? En ik heb ook een cadeautje voor hem. Waarom? U kent hem toch niet? Nee, maar hij heeft die prijsvraag toch geboren? Oh, dat. Maar luister, u eens. Vindt u dat leeftijd er iets toe doet? Eh, uh, ach ja. Oudere mensen hebben soms wat meer ervaring. Ja, precies. En ik zou toch nooit iets hebben bereikt in de muziek. Dat heeft hij gezegd. Uh, uh, hebt u kinderen, mevrouw de Brie? Michael zei dat ik het niet aan zou kunnen voor een gezin zorgen. Ook met het oog op zijn werk, dat begrijp ik wel. Ja, ja, het kunstenaars temperament. Uh, maar wilt u dit niet eens zien, mevrouwtje? Wat is dat? De brochure over de Bahama's. Een beschrijving van uw fantastische prijs. Oh, dank u. U kijkt op de verkeerde bladzijde. Doet u dit altijd? Ja. Mensen bezoeken, vertellen dat ze een prijs hebben gewonnen. Oh nee, ik ben de... de ik ik, ik, ik, ik verzorgde publiciteit, reclame-stunts, weet je wel, dat soort dingen. Vindt u dat leuk om te doen? Nou, het is een groot voorrecht om goed nieuws te mogen brengen en een beetje... Maar verlangt u dan, om... dan nooit naar om zelf focus iets te winnen? Nee, persoonlijk meneer mogen niet meer dingen. Dat bedoel ik niet. Maar als ik hoor hoe ze voor Michael applaudisseren, dan ben ik blij en, Natuurlijk ben ik dan blij en, en trots en gelukkig. Alleen, ik wou dat zo ook eens een keertje voor mij klapt. Eén keertje maar. Dat komt nog wel. Nee. Oh, moest u geen koffie? Die, die rommel hier, ik, ik moet ergens zo'n filterding hebben. Uh, poeienkoffie, koffie, is dat ook goed? Ja, nou, prima. Michael, vindt het afschuwelijk. Oh, dan heb ik die filter niet nodig, hè? Voor nee. uh, poeienkoffie, koffie, alleen de ketel. Ja. Nou, doet u toch geen moeite, mevrouw de Brie? Of u moet zelf er getrekken hebben? Ja, het is helemaal geen moeite. Ik wou dat de mensen me niet het gevoel geven dat ik overbodig ben. Gebruikt u suiker? Uh, nee, dank u, alleen melk. Al. Maar ik heb geen melk, die is zuur geworden. Eh, uh, dan zwart ik of koffie het suiker. Maar, gaat u toch zitten, mevrouw Wien? Als ik rondloop, voel ik me niet zo miserabel. Zou ik... Mag ik u iets vragen? Iets persoonlijks, eigenlijk? Uh, waarom niet? Is het een goed teken, denkt u? Pardon? Ik doe maar, u zou toch ook niet aan een prijsvraag meedoen... ...als u niet van plan was thuis te komen om de prijs in ontvangst te nemen, nietwaar? Nou, nee, Dat ik... is toch logisch, hè? Ach, ik kan het u ook maar beter zeggen. Anders denkt u nog dat ik kritiek ben. Mijn man heeft me verlaten. Uw man heeft u? Hier... Vanmorgen kreeg ik een brief van hem. Michael, Michael zei dat hij ook geen zin meer had. Dat hij niet meer van me hield, en dat ik het huis kon houden, zolang als ik wilde. Maar brief, vind ik het in. Gek is dat ik naar beneden ben gerend om die brief te pakken. Hij schrijft me als het nooit, ziet u. Tenminste niet als hij op tournee is. Ik bedoel, dan heeft hij het zo druk en dan is er geen tijd voor brieven aan mij. Hm. Dus toen ik hoorde dat de bestiller iets in de bus deed, toen was ik zo opgewonden dat ik krap afrendde. Wat heb je? Laat je Ik zal even... U moet niet zo overstuur raken, toe. Dat heeft hij ook gezegd in die brief. En probeer niet te piekeren. De huisvuur wordt elke maand via de bank betaald. Weet u hoe dat gaat met zo'n bank? Blijven ze dat doorbetalen? Tenzij iemand zegt dat het niet meer hoeft. En zolang er natuurlijk geld is. Maar ik kan het nooit geld zorgen. Zo. Hier een kopje koffie. U bent aardig. Vast op je oh. Kijk nou, alles over japon. Is uh, je japon. Ik, ik zou er nou niet meer in moeten uh... rondlopen om deze tijd. Maar ik zou erg boos op me zijn. Ja, Maar, maar moet u nou niet even schoonmaken? Hè? Nee, doet er niet toe. Gebruikt u suiker? Oh ja, ik weet het alweer, geen wel suiker. Ja, nou, ik, ik, ik, ik blijf me niet langer, mevrouw de Ik zie wel dat het nu niet het juiste moment is om met u te praten. Waarom niet? Uh, dat heeft u te veel aangegeven. Ik, maar ik, ik wil juist praten. Ik, ik haat het om alleen te zijn. Begrijpt u dat niet op mijn voel? Ja, natuurlijk wel, mevrouw de Maar ja, ik, ik ben maar een vreemde. U kunt nog niet weggaan. U loopt uw koffie nog niet eens op. Ja, het spijt me, ik kan echt niet langer blijven. Ik, maar, ik moet terug naar het kantoor. Maar, ik ben zo blij dat u bent gekomen. Ja, dan neemt u me niet te zwaar op. Ik zal niet hysterisch worden, echt niet. Dankzij u zie ik nu wel in hoe stom ik ben geweest. Ik lijkt wel niet wijs. Want Michael plaagt me alleen maar. Hij houdt me voor de gek. Michael is nu eens van plan geweest om weg te blijven. Ik zat er niet te veel op rekening. Maar dat ligt toch voor de hand. Hoezo? Snapt u dat dan niet? Anders had Michael toch niet meegedaan aan die prijsvraag van u als hij van plan was geweest om weg te blijven. Mevrouw De Brie. Dat zou onzin zijn en Michael doet nooit iets onzinnigs. Hij is juist erg verstandig. Dus als hij heeft meegedaan aan die prijsvraag en dit adres heeft opgegeven. Oh, wat ben ik stom om geweest me zo op te winnen over niets? Alleen een grapje. Maar in nou, u moet het niet serieus zeggen. Alleen een grapje. Ik denk dat u me wil verrassen. Oh, het wat zit de kamer eruit en ik zit nog in mijn pijnvaart. Ik moet opruimen, ik moet me verkleden. Ik moet maken. Maar... Ik kan elk ogenblik hier zijn. Nee, ik ga aan mij als u het goed vindt. Ja, best. Ik heb een heleboel te doen. En ik wil u in geen geval hier hebben als Michael komt. Oh nee. Nou wel. Mijn haar. Had ik geen schoenen aan? Mevrouw de Brie, ik weet wie dat is. Ja, natuurlijk! Michael! Michael! Michael! Goedemorgen, mevrouw, het is meneer Mooi. Is dat hier? Nu? Hm? Ja, dat is een nood. Laat me aan even. Oh, meneer Moenie. ik ben niet op het vakanton hierheen gekomen. Dat is een vreselijke vergissing om te gaan. Wegwezen. Wat? Huh? We moeten hier weg, schiet op. Ik ben mevrouw de, de Brie. Oh, ik weet niet hoe ik het u moet zeggen, maar uw man blijkt geen zijn van onze luchtvaartclub, de Boomerang. Doet er niet toe, doet er niet toe. Mijn man is Michael De Brie, de violist. Hij is erg beroemd en waarschijnlijk komt u voor hem en niet voor mij. Moet u soms een kopje koffie? We hebben helaas dus geen tijd op... En spijt me maar de prijsvraag, was een invalide. Er is nog koffie. Heeft hij ervoor? voor gezorgd? Oh, laat u mij... Ro uh, kom, Rosie. Als u mijn man wilt spreken, ik denk dat hij vanmiddag wel thuis zal zijn. Ik hoop dat er hier iets niet klopt? Met de thee moet hij zeker terug zijn. Laat toch wel van hoor. Dag, mevrouw Brie. Gaat u heus weg? Ik bedoel, als het belangrijk is, weet u zeker dat u niet liever blijft wachten? Ik zou niet graag iets verkeerds doen, dan wordt Michael misschien boos. Nou, daar zou ik niet over inzitten. Ik, ik wens u het beste. En, mevrouw Brie? Ja? Neemt u toch niet kwalijk? Ik tel tot vijftig en dan komt hij. Nee, nee, ik tel tot honderd. Nee, dan laat ik wachten. Ik moet, ik moet verstandig zijn om wachten. Ik tel tot Wat was er nou in vredesnaam? Ik viel zonder beneusende liefdesproblemen. Ach, nee. Je ja, hoort eens, liefje, ik ben toevallig wel jouw compagnon. Oh, wil je me ophalen? ophouden? Nee, maar wil wel op de hoogte blijven, snap je? Ik werk liever niet meer aan een die scheep gaat. Nou, zoiets zal niet nog eens gebeuren. Dat moest er nog bij komen. Nee, echt niet. Als ik dat vrouwtje niet zelf gezien had, zou ik je kunnen verdenken van een slippertje. Hm. Maar nou, die peignoir, dat ongewilse gezicht? Ach, ja. Ze heeft moeilijkheden. Dat heeft de halve wereld, liefje. Ja, goed. Jij en ik in kluis. Zou je mij knap willen, noemen? <laughs> een schoonheid vind ik je. Ik ben gekke op roodhijn. Nou, kom, laten we nou opschieten. Wil je heus? Jij ja, dan niet. Hm, ik zet je het best niet op de keel, Moenie. Ik ben vrij om te doen en te laten wat je wilt. Ik ben alleen maar een meisje dat je in de al hebt opgepikt. Opgepikt, kom maar. En vergeet zo. niet dat het jouw plan was. Maar we hebben toch een afspraak? Goed. En ik zal je niet in de steek laten, Moni, zolang jij je aan de regels houdt. Ik heet Bob. We hebben een zakelijke overeenkomst. En ik kan niet direct te vertrouwelijk met je worden. En zal mijn burgerlijke afkomst al zijn. Ik begrijp niks van jou. Spijt me. Ik weet niet wat ik aan je heb. En ik weet niet wat ik aan jou heb, lieve jongen. En toch loop ik je braaf achter je aan. Wat jij doet en zegt slaat nergens op. Ik vraag nederig excuus. Jij hebt toch geen reden om de lui op te lichten? Oh, jij wel, hè? Oh ja, een rotjeugd, gescheiden ouders en zo. Ik ben ervan overtuigd dat jij gewoon door misdaad wordt gedreven. Hm. Maar hey, ik doe het uit vrije wil. Nou, begin alsjeblieft niet met een psychologisch gedoe, hè. We hebben net één dag om de stad hier af te werken. Ja, goed. Wie is dan de volgende? Mevrouw uh, Boyd. De vrouw van Major Boyd. Hij zit met zijn regiment in Duitsland, dus dat is een voorbeeld. Een enorm flat mm -hmm. Hier bij de deur zit een spreekbuis. Ik geef je 10 minuten. En zorg alsjeblieft dat je niet weer in iets verwikkeld raakt. Ha. Even kijken. Lily David Cunningham, Boyd. Hier is hij. Ja, hallo. Uh, kan ik majoor Boyd soms even spreken? Hé, hey, kijk nou eens. Science fiction is er niks bij zoals het overgaat. Goedemorgen. Oh! Oh, um, Neemt u me niet kwalijk. Ik ben zeker verkeerd op de verkeerde bel gedrukt. Nee. Wat? U bent niet verkeerd. U vroeg Major Boy te spreken. Ik ben Major Boy, wat wenst u? Uh, ik kom namens het reisbureau de Speelwijde Wereld. Nou, eigenlijk had ik uw vrouw willen spreken. Waarover? Ja, als u niet thuis is, kom ik graag later nog wel eens terug. Hij ja, komt niet verder. Maar. Ik wil uw kostbare tijd niet in beslag nemen, Major. Hoe weet u dat mijn vrouw er niet is? Is ze er dan wel? Nee, kom binnen. Zo zo. U werkt dus wel een reisbureau. Ja. Is mijn vrouw stof van door te gaan? Ja, uh, nee, natuurlijk niet. Geen sprake van, joh. Uh, hier, uh, misschien wilt u deze brochures even inzetten. In vertrouwen in gezegd, ze heeft een prijsvraag gewonnen. Wat, mijn vrouw? Verbaast u dat? Wel, nee, well, nee, net iets voor haar. Ze wordt gewoon door het geluk achtervolgd. Telkens opnieuw, verwoest als die waar is. En uh, wat, uh, wat krijgen we? Een mm -hmm. fles whisky, hoop ik. <laughs> nee, een vakantiereis, geheel verzorgd. Twee fantastische weken op de zon over grote Canarische eilanden. We kunnen we uh, in plaats daarvan ook het geld krijgen? Dat zal niet gaan, vrees ik. Mm -hmm. Mag ik de eerste zijn om u geluk te wensen? Jawel, en mag ik dan de gegevens van u hebben? Pardon? We lopen die prijs in die prijsvraag. En dan graag naam en de rest van het bureau bij de werk. Ik, ik heb u toch zojuist de beschrijving gegeven, meneer? U hebt mij een stelling vollers in de handen gestopt die je bij elk reisbureau kunt meepikken. Nou, dat noem ik blijf, zeg. Ik, ik kom goed nieuws brengen, u krijgt iets cadeau. Ik bied u een prachtige vakantiereis aan. En u bestaat het door mij te beledigen. De, de keren, je moet niet zo direct opvliegen. Ik wil alleen maar alles netjes noteren, zodat ik het aan mijn vrouw kan overbrengen. Oh, ja, uh, net u niet kwamen Dat had ik niet begrepen. Vraagt u mij. Ja, wacht, wacht, wacht. Eén moment. Hier in de laag moet een liggen. Rizo, Lieve help, doe weg dat ding. Niet doen. Je vredesnaam. Is het geladen? Allicht, hoe is uw naam? Moenie. Moenie, en wat bent u dan wel, meneer Moenie? Wat is uw beroep? Houdt inbreker? Laat me gaan, ik heb u geen kwaad gedaan. U kan niks bij mij. U gaan. bent wel een valse voorbeeld als mijn vlucht binnengedrongen. Ik, ik kan u heel wat last bezorgen als u me hier vasthoudt. Ja. Wat dat betreft ken ik de wet. Laat ik eens goed bekijken. U hebt blijkbaar geen vuurwapen bij u. Nee. Geen tas, geen lopers, niets om gestolen goed in op te bergen. Juist, dan met u een van de zwendelaar. Ik, ik ben hier in goed vertrouwen gekomen. Ik, ik, ik handel alleen maar in opdracht van een ander. Ah, juist, als nou je dat zo. Er is dus nog iemand anders. Ligt u in vrede weer op de anders. En wie kan dat dan zijn? En ik heb zo'n idee dat er over een paar minuten aan de deur wordt gebeld. Laat u me toch gaan? Ja, de deurbel zal gaan. En dan komt uw compagnon boven met een boodschap dat er een betreurenswaardig misverstand is ontstaan. waardoor ik de prijs de best wel dat niet kan ontvangen. Maar als ik vijf pond wil afschrijven of tien pond. dan kunt u wel door een foefje de administratie zorgen dat mijn vakantie in de zon toch doorgaat. Heb ik dat voor? U bent krankzinnig! Ik, ik, ik werk alleen maar als beambte voor een reisbureau. Geen vriend of vriendinnetje daar buiten staat? Nee! En de bel zal niet gaan? Ja, hoe kan ik het weten of die rotte bel van u zal gaan of maar niet? Gaan we hopen dat het niet gebeurt, meneer Moenie. Maar luister u toch, ik, ik, ik, ik, ik kan hier niet blijven. Ze verwachten me weer op kantoor. Belt u ze dan op? Ik, ik, ik heb iets aan mijn hart, dus u bent gewaarschuwd. Er zal alleen maar niks gebeuren, meneer Moenie. Heb u zelf gezegd nu, hè? <laughs> ik, ik zou de politie kunnen bellen. Dat is onzin. U bent een oplichter, meneer Mooney. dat weten we allebei. Dat moet niet in een aanklacht in als u denkt dat u mij iets te lastig kan leggen. Hmm. Maar werkt u? Zoekt u dat zelf maar uit. U beweerde dat u voor een reisbureau werkt. Wat is telefoonnummer? Dat moet u toch weten? 246-8041. Gaan ah, nee. Dank u zeer. 26. Ja. Nee. Yes. Ja, goedemorgen. Mag ik, meneer Mooney, van u? Oh ja. Juist, ja. Dank u zeer. Ja, reis door Atlas. Reisbureau door... klopt, meneer Mooney. Alleen zei ze wel dat u een half jaar geleden uit dienst bent gegaan. Personeels in Krimping. Tevreden? Oh. Iets van pensioen? Maar nou, meneer lacht. Nog niet aan de leeftijd. Hopelijk kunt u begrip opbrengen van mijn situatie. Ik moet er ook leven. Uh, vertelt u eens, besteedt u al uw tijd aan dit soort akkefietjes? Speter dan in het park zitten. Ja, dat kun je niet doen als regent. Nee, dat kun je zeker niet. Eerst was het de leeszaal. De een leefzaal. De naar Kabul, een was. Er zitten vol oude totebellen die in de krant snuffelen. Op dat reisbureau hebben ze een meisje van 16 van mij in de plaats genomen. Na 20 jaar. Dat pech. Dat is gemeen. De hele maatschappij deugt niet. Met al die vrouwen die baantjes wegpikken. Wat neem Rosie nou? Wat moet je nou van denken? Wie is Rozi? Oh, iemand die je kent. Haar ouders wonen in een van die buitenwijken. Aardig huisje met een tuin. Nog een autootje ook, dus waarom doet ze dit in vredesnaam? Doet ze wat? Ach, niet. Het is een gekind dat ik in de leefzaal heb ontmoet. Verwacht die Rozi soms hier? Nee. Wat heb je toch gezegd? U krijgt alles al dan aan die deur. Omdat ik hier weg wil als u het weten moet. Ik heb de zenuwen van het rottige Ach, Beste kerel, neem je niet kwalijk. Zo, is dat nou beter? Wat voor werk deed u? Ik stond aan de balie. Kan je gewoon een slachtoffer van de omstandigheden? Ja, dat bent u zeker. Ja, ja, ik kan met u meevoelen. Heus? Mm. Mm. Geschikt van u. Ik dacht wel dat u mij een kans zou geven. Als u mij dan toestat, meneer... Niet, weglopen. Doe ik weer een weg. Ja. Misschien kan ik u helpen. Nee. Waarom niet? U bent een slachtoffer van de omstandigheden, maar wie weet kan ik een baan voor u vinden. Ik heb alles al geprobeerd, meneer. Zoek iemand op ons depot in de Rotspot. Tenminste, dat was een paar weken geleden of zo. Als die plaats dan op vakant zou zijn... Maar ik kan u toch niet met mijn problemen lastigvallen? Beste kerel, ik voel me schuldig. Ik schrijf u verkeerd beurdeel te hebben. Nu wil niemand aan mijn deur is komen opdagen. Wat heb ik u gezegd, meneer? Mijn verontschuldigingen hoor, maar... Kan ik ervan u op meneer Monique? U zult me toch niet te schande maken? Vast niet, dat zweer ik. Als u me iets geschikt aan de hand kan doen, dan zal ik alleen maar heel dankbaar zijn. Mooi, mooi, mooi, mooi zo. Wacht eens even, wacht eens even, dan schrijf ik een paar regeltjes aan de eh, uh, nee, ik doe me niet kwalijk, maar uh, wat voor werk is het? Oh, oh, oh iets met administratie, je levert helemaal geen problemen op, werk. Neem aan dat u kunt typen. Jawel, prachtig, maar... Prachtig, prachtig, prachtig. Zo, dat 4. En dan halve Eh, nog een ogenblikje voordat u verder gaat. Uh, waar ligt Noordpoort eigenlijk? Noordpoort? Oh, zo'n mijl hier vandaan. Aardig stadje was er in 73 gestationeerd. We zult het er best naar uw zin hebben, hoor. Uh, het is heel vriendelijk van u, hoor. En... Natuurlijk zal ik ieder redelijk aanbod overwegen, maar... ...ja, het is wel een verrektend weg, vindt u niet? 200 meter? Nou... Zal ik jou eens wat vertellen, beste kerel? Ten eerste heb je niet wat je hier bindt... ...en ten tweede heb je alle reden om te smeren. Heb je gelijk of niet? Zou ik het niet weten? Oh, nou, ik kan jou tientallen reden noemen om je visie te pakken... ...en elke reden heet smeren. Heb je gelijk of niet? Ik ben van mijn leven nog nooit met de politie in aanraking geweest. Ja, tot nu toe. Nee, je moet niet, nee. Geloof wat ik je zeg. Een nieuw leven beginnen, heel ergens anders. Dat is wat jij moet doen. Als u dat denkt, nu, hoor. Dat denk ik zeker. En vertrouw er nou maar op. Nou, goed dan. Hoe moet het er komen? Met de trein, denk ik. Je hebt geen auto. Nee. Maar wacht eens. Wat kost dat wel, die reis? Oh, daarmee kan ik je misschien wel van dienst. uit. Ik, ik zou die natuurlijk terugbetalen, maar als het u schudt om mij nu de reiskosten te geven... Ik weet nog wat beter, beste kerel. Het is een beetje tegen de regels, dat wel. Ik hoor het eigenlijk niet te doen, omdat jij geen militair bent. Maar alla, het is voor een goed doen, hè. ik zal jou een reductie geven van Echt, voor geven voor militair vervoer. Erg ik van u, dank u wel. Pas oh, wat wel waard hoor ik daarmee een man op de rechterpad kan helpen. Hoe spel je Mooney? Mooney? M2O's, N E Y. Y. En voornaam? Robert Charles. Robert oh, Charles. Zo. Ja. Nou, dan verlof. Zit hij goed? Goed dicht? Ja. Mooi zo, mooi zo. Alsjeblieft Mooney, dat is dan vijf pot. Wat? Anders kost de reis 10 pond dan nog wat, maar. Je krijgt nou een speciale reductie voor de militairen. Als je nou alleen maar dat strookje laat zien. Ja, spijt me wel, maar ik, ik ben niet van plan om die. Maar een... ik moet het op het hoofdkwartier verantwoorden! Goeie helft, lieve man, je verwacht nog niet dat ik dat uit mijn eigen zak ga betalen. Nee, dat dan niet direct, alleen... Ik had jou kunnen laten arresteren en in de plaats daarvan probeer ik jou een baan te bezorgen. Maar natuurlijk, meneer Mooney, als jij geen zin hebt in die baan, dan zeg je dat maar! Ga wij dan die envelop weer terug? Nee, nee, ik ben u heel dankbaar. Hm. Vijf pond? Vijf pond. De rest kun je wel laten zitten. Even eh, vind ik genoeg. dank u wel. Ja. er zelf wel uitkomen? Hm? Prachtig. Dag meneer Mooney. En, eh, uh, mijn groeten aan de kolonel Saunders. Oh ja, Mooney. Ja? <laughs> Veel succes. Nee, hey, dat heb ik gemerkt. En zoals de zaken stonden, kwam we wel te goed uit. Maar intussen heb je, heb je me daar mooi voor een mooie video staan. Ik, ik kon het niet helpen. Wat was er dan? Nou, ik, ik was er niet binnen gelopen, zomaar om de tijd te doden. En daar kwam ik in gesprek met een van de buren. Ook zomaar? Ja, we hebben ons huiswerk niet goed nagekeken, liefje. Maar je is een maand geleden uit dienst ontslagen. Wat? Ja. net wat ik zeg? Tromgeroffel, militair escort, mars. Bullenhaan uit. Oh, dat spijt me moe. Ik wou niet van er één toe komen, maar... Ik kon mijn gezicht gewoon niet meer in de plooien houden. Oh, wat bedoel je nou? Waar heb je het over? Waarom is hij dan ontslagen? Dat zul je niet geloven. Hij was ingedeeld bij in de uitrustingstroepen. En hij heeft. Hij, nou? Hij, nou. ...en ons uit de kokine omgesmolten... ...en, en er vijf penny minuten van gemaakt... ...duizenden en duizenden. We het, met het oh, dat we toch op, het dat heel Oh, we kunnen net over waanzinnige dingen bedenken... ...maar je kooien van ons, dat is alleen maar... ...een oprechter. Hou het toch op. Wat heb je nou, Moon? Maak je deze eens open? Wat moet er dan in zitten? Een reductiebom voor militair vervoer. Er zit niets in, alleen een strookje papier en daarop staat. Ja? Beste meneer niet. barst maar! Dan ben ik er ingestonken, laat hij zelf barsten! Heb je, hier, heb je hem hier soms geld voor gegeven? De vijf pond, die werd erin ah, Bob, kom hier. Oh, je kan. Je kunt er toch niets meer aan doen. Die... Laat me los! Ik moet daar die vuile leugen naartoe, ik zal hem zijn rotnek breken. Nee. Wat dan nee? Ik denk dat je ook geen aanleg hebt om te moorden. Hm. Misschien zou ik daar net zo min iets van terugbrengen. Ik zou bang worden. Of flauwvallen als ik bloed zag of de verkeerde man afmaken. Oh, Bob. Ach, lieve Bob. Ik geloof niet dat de misdaad ons terrein is. Hm. We moeten toch iets doen om aan geld te komen. Laten we dan wat anders verzinnen. Misschien kunnen we met levensverzekeringen deuren of tweedehands auto's verscherpen. En als we het helemaal niet meer zien zitten, dan kunnen we nog altijd kantinelepels gaan ontsmelten. In vertrouwen was een luisterspel geschreven door Sheila Hutchin in een vertaling van Nina Bersma. Personen Brenda Westerman, Faye Arone, Bob Mooney, John Letty, Rosie Elliott, Tinker Dogmans, Geraldine Dobry, Anja Janssen-Schuiling en Major Boyd Jan Borkus. De regie had Johan Wolder.